Het ijdele hert Er was eens een hert dat erg ijdel was. Hij had een prachtige wei dat ieder jaar nog mooier en groter werd. Iedere dag kwam hij naar de bron om te drinken. Als hij zijn dorst had gelest, keek hij altijd nog een hele tijd naar zijn spiegelbeeld in het heldere water. Wat is mijn gewei toch prachtig, zei hij steeds weer. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit een hert gezien met zo'n schitterend gewei. Kijk toch eens hoe groot het is en al die sierlijke vertakkingen. Eigenlijk vond het hert dat de dieren uit het bos hem niet genoeg bewonderden. De konijntjes, de kevers en de krekels keken niet eens naar hem. Misschien komt het door mijn malle dunne poten, zei het hert tegen zichzelf. En zijn ze eigenlijk ook niet een beetje te lang... Hij bekeek zijn poten nog eens nauwkeurig. Eerst deelde hij zijn linker voorpoot op en daarna zijn rechter. Toen schudde hij zorgelijk zijn kop. Eigenlijk zijn het maar rare staken. Ik zou beslist het mooiste dier van het bos zijn als mijn poten wat dikker en korter waren. Het werd herfst en het jachtseizoen brak aan. Bijna iedere dag werden de dieren in het bos opgejaagd door ruiters met rode jassen aan en zwarte petten op. Met de meute blaffende honden voor zich uit galoppeerden ze door het groene bos. Ze keken daarbij alsof hun leven ervan afhing in plaats van dat van de dieren waarop ze jaagden. De konijntjes bleven zoveel mogelijk in hun holletjes en de fazanten verstopten zich in het dichte struikgewas. De herten hielden zich natuurlijk ook zoveel mogelijk schaam. Maar als de honden roken dat ze in de buurt waren, dan moesten ze rennen voor hun leven. Op een dag ging hertog Jan jagen met zijn vriend Karel. Hertog Jan praatte zo deftig dat men hem bijna niet kon verstaan. En meneer Karel sprak door zijn neus. Ik heb laatst nog zo'n prachtig hert gezien, Karel, zei hertog Jan. Met een rustachtige wee. In zijn neus, antwoordde Karel door zijn neus. Ja, werkelijk, het is een schitterend exemplaar. Ik zou die kop maar wat graag in mijn studeerkamer willen hangen. Naast de open hert. daar zou die prachtig uitkomen. Ja, dat kan ik me voorstellen, zei Karel en hij klom op zijn paard. De honden werden uit hun hokken gehaald... en onder een oorverdovend geblaf begonnen ze in het rond te rennen. Even later was de jacht in volle gang. Daar heb je hem, riep hij toch Jan plotseling uit. En ja hoor, ze waren het ijdele hert op het spoor. Het dier vluchtte razendsnel weg op zijn hoge slanke poten en dacht intussen... Wat ben ik nu blij dat ik lange dunne poten heb... Wat dom om te denken dat ze korter en dikker hadden moeten zijn. Maar plotseling bleef hij met zijn grote gewei in een paar takken haken. Hij rukte en trok en raakte steeds meer verstrikt. Ten slotte was het voor de jagers een klein klusje om hem neer te schieten. Zijn malle dunne poten hadden het ijdele hert misschien kunnen redden. Maar het gewij waarop hij zo trots was geweest werd zijn noodlot.